Als je maar eerlijk bent en mij niet bedriegt Als je maar eerlijk bent, niet tegen me liet, Ben jij de man waar ik het meeste van zal houden? Ben jij de man waarmee ik dadelijk wil trouwen? Als je maar vrolijk bent, veel tegen me lang Als je romantisch bent, heb je mij in je mond. Meen je het eerlijk, word ik je vrouw. Durf ik het aan door het leven te gaan met jou.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 Als je gezellig bent en geen chagrijn Als je van mollig houdt en niet van de lijn Meen ik het eerlijk, word ik je vrouw Durf ik het aan door het leven te gaan met jou